Twee uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekoek. In het centrum van Luik zijn granaten gegooid naar een bushokje. Ook zou er geschoten zijn. Zeker twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Onder wie een van de daders. Zeker tien mensen raakten gewond. Van hen zou niemand in levensgevaar zijn. Afhankelijk werd uitgegaan van één dader. Nu wordt gemeld dat er zeker twee daders zijn. van wie er één op de vlucht is. Maar er zijn ook berichten over nog meer daders. De politie in Luik raadt mensen aan om binnen te blijven. Wie op straat loopt moet dekking zoeken in winkels en openbare gebouwen, omdat er mogelijk nog geschoten wordt. Het incident gebeurde op het drukke Place Saint-Lambert in Luik. Vlakbij werd een kerstmarkt gehouden. Belgische media melden dat er eerder drie mannen uit het Paleis van Justitie zijn ontsnapt. Maar dat is niet bevestigd. Twee van hen zouden zijn gepakt. De gemeente Rotterdam wil niet dat de snelheid op de A13 bij Overschie verhoogd wordt... van 80 naar 100 kilometer per uur... In een brief aan minister Schulz van Hagen schrijft wethouder Balieu dat de luchtkwaliteit op dit traject zal verslechteren, terwijl die juist was verbeterd sinds er nog maar 80 km per uur mocht worden gereden. Ook is de Rotterdamse wethouder er verbaasd over dat hij het besluit van het kabinet via de media heeft gehoord. Balieu dringt er bij Schulz op aan om af te zien van het verhogen van de snelheidslimiet op de A13 bij Overschie.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 De jager zegt dat de slechte cijfers niet onverwacht komen, maar dat het er niet goed uitziet. Het geeft eigenlijk ook aan dat uh, er niet uh, meer langer de vraag eigenlijk is of het kabinet uh, maar extra maatregelen zou moeten gaan nemen, maar meer in welke mate. En dat weten we dan pas in februari, want dan komt het Centraal Plan met een nieuwe raming uit. En op basis daarvan weten we wat we moeten doen. Bij de discussie is niets uitgesloten en er zijn geen taboes, zegt de jager. ProRail is zes letters kwijt van de woorden Centraal Station in Rotterdam. De letters stonden op het oude station en zijn ontworpen door architect Seibold van Ravenstein. Ze moeten op de nieuwe stationshal komen als verwijzing naar de oude. De letters die waren opgeslagen in een loods van ProRail worden al sinds maart vermist. Via de gemeente Rotterdam is dat nu bekend geworden. Rotterdam wil replika's laten maken van alle letters van het Rotterdamse Centraal Station. En dan nog het weer. De buien trekken naar het oosten weg, maar al snel komen er nieuwe vanuit het westen. De wind is vooral op de Wadden nog stormachtig. Het is 8 tot 11 graden. Ook morgen veel wind en buien. ANUB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 west-richting Den Haag... tussen Knopend Koenplein en de afrit IJmuiden, 3 kilometer. A59 zonsheel richting Den Bos, tussen Maden en Knopend Hooipolder, 4... Er is daar een kapotte vrachtwagen gestrand. De verbindingsweg naar de A27 richting Utrecht is dicht.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 Dit is de dag. Elsbet Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de dag. I did not have sexual relations with that woman, Miss Louenski. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Advocaat Jan Henk van der Velde, dit is Bill Clinton, is het de moeder alle leugens? Nou, het is wel een van de meest bekende van de vorige eeuw, denk ik. Ja, ja. ja absoluut. U heeft een liegladder gemaakt. Wat is dat? Nou, dat is een, eigenlijk een gradatie in de verschillende vormen van liegen. Eigenlijk dat varieert van uh, eigenlijk hele wenselijke leugens... tot uh, ja, eigenlijk acceptabele leugens... tot zeer afkeurenswaardige leugens op de zevende trede. Ja. Dat zijn de meest ernstige. U heeft er een boek over geschreven en het luistert naar de naam... Iedereen liegt, maar ik niet. Dat klopt, ja. Morgen viert Zeesamstraat zijn 35ste verjaardag. En het grootste deel van die 35 jaar was zij erbij, Gerda Havertong. Van harte welkom, mevrouw Havertong. En hoe vaak gebeurt het dat u op straat wordt aangesproken of nagewezen door een kind? Heerlijk vaak. Ja? <laughs> wat... alleen, alleen is het niet zo dat het door de kinderen zijn, maar het zijn door de moeders. Oh ja. Mm. En wat kinderen zei... herkennen maar mijn stem. Maar niet, want u ziet er ja. altijd <laughs> exotisch uit. Maar wat zeggen mensen Nou, dat dan? is mijn laatste outfit van de afgelopen jaren. Maar uh, als u kinderen heeft, dan zullen zij mij gewoon kennen als Gerda... die nu zo regerecht tegenover u zit. Ja, dat klopt. Mijn kinderen ja. hebben die leeftijd. Ja. <laughs> nou, straks praten ja. wij verder over 35 jaar sesam Durft het kabinet het aan om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken? Frans Andriessen was voor het CDA minister van Financiën en Eurocommissaris. Met hem gaan we praten over de recessie en de bezuinigingen die daarvoor nodig zijn. Meneer Andriessen, goedemiddag. Goedemiddag. Denkt u dat het kabinet het aandurft iets aan de hypotheekrenteaftrek te doen? Nou... Ik weet niet of het zozeer een kwestie is van aandurven als van uh, uh, willen. Kijk, ze hebben dat met elkaar afgesproken dat ze dat niet zouden doen. Uh, we lopen natuurlijk nu tegen onvoorziene moeilijkheden op. Ja, dan moet je misschien ook wel onvoorziene dingen doen. Maar ik weet het niet. Uh, uh, mo Al moet het ze niet. Maar ja, dit is toch wel een hele grote ingreep. Gezien alle verbindenissen ten opzichte van het publiek opinie die ze zijn aangegaan. Goed, we praten zo verder. Ja, excuses namens u en mij. Afgelopen vrijdag bood de Nederlandse ambassadeur in Indonesië... die aan aan de nabestaanden van het bloedbad in Rawakere. En straks horen we daarom historicus Fik Meijer... over eerdere opmerkelijke verontschuldigingen. Fik, wanneer heeft iemand voor het laatst sorry tegen jou gezegd. Kun je, je dat nog herinneren? Tegen mij zeggen ze weinig sorry. Ik bedoel, nee, ik kan dat niet, niet... Misschien een van mijn kinderen. Ik zou het, niet, ik zou het absoluut niet weten. Je kunt het niet herinneren. En ik kan me ook niet herinneren wanneer ik... Sorry, ik heb gezegd ja, wel eens tegen mijn vrouw als ik te hard rijd in de auto, <laughs> of, of zij, zij zegt nee, maar Jan was het eerst onder, want die rijdt nog harder. Dus, okay. dus ja, Op die manier. maar nee. Dichter bij de dag is vandaag Tim Pardijs. aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. Tijdens deze uitzending houden we u natuurlijk op de hoogte... van de ontwikkelingen in Luik, waar doden en gewolle, wonden zijn gevallen. Wat daar precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Zo gauw we meer weten dan laten we u dat weten. Informatie over de uitzending vindt u op de website. Dit is de dag.nu. En u kunt ook reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. <tieding> Ja, we gaan praten met Frans Andriessen, oud-minister van Financiën... oud-eurocommissaris. Nederland zit tot de zomer van volgend jaar in een recessie... meldde het Centraal Planbureau vanmorgen. Het kabinet liet daarop weten dat het niet meer de vraag is... of er bezuinigd moet worden, maar vooral hoeveel. Uh, is dat de verstandige reactie, meneer Andriessen... van uh, Jan-Kees de Jager, de huidige minister van Financiën? Ja, ik, ik denk dat het niet anders kan. Kijk, uh, kennelijk zijn de moeilijkheden veel groter dan, uh, dan was voorzien. Dan moet je dus ook je beleid aanpassen. En ja, dan kan je natuurlijk niet... Uh, de zaken volledig on, on, on, onaangeroerd laten. Dus je zult inderdaad denk ik moeten bezuinigen. Maar Koen Teulings, de directeur van het Centraal Planbureau, die zei: nu bezuinigen is slecht voor de economie. Ja, het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe je het doet. En je moet natuurlijk ook wel opletten op de, uh, uitkijken naar de effecten daarvan. Maar als je echt te veel op je hooi op je vork hebt genomen, dan kan dat te veel hooi op je vork houden om de problemen op te lossen en de maken ook niet een oplossing zijn. Dus je moet na willen denken over de vraag... hoe moet ik mijn beleid veranderen om in te spelen op nieuwe omstandigheden? Ja, en u bent minister van Financiën geweest. Wat zou dan een verstandig besluit zijn nu? Waar moet je wel op bezuinigen en waar vooral niet op? Ja, dat vind ik verschrikkelijk moeilijk om, om, daar, om daar een zinnig ding over te zeggen... Oh. Vanuit, uh, vanuit de rust van mijn stoel waar ik zit. <laughs> u zit thuis in, <laughs> Zonder... in Brussel voor de mensen thuis, ja. Ja, zonder enige verdere verantwoordelijkheid voor A wat er is gebeurd en B wat men nog in, in zijn hoofd heeft. Maar ik zou zeggen: kijk eens kritisch naar alles eh, wat eh, meer is dan we in het verleden gedaan hebben. En kijk eens of je minder meer kan doen. En dan zou ik dat sector, laat ik liever aan de regering over... want dat kan ik op dit ogenblik niet, niet goed overzien. Oké, okay, het is bijna een, een filosofische uitspraak. Kijk eens wat er meer is dan wat we vroeger gedaan hebben. Waar zou het over kunnen gaan? Wat doen we nu meer dan vroeger? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Zo. <lacht> ja. Wij ook niet, meer anders. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Maar uh, we geven bijvoorbeeld meer geld uit aan de zorg. Meer dan vroeger. Ja, maar kijk, de zorg is natuurlijk wel een heel gevoelige, heel gevoelige materie. Maar eh, kijk eens, als de nood echt aan de man komt... Ja, dan zal ook zonder dat je aan die zorg wat gaat doen... die zorg toch in problemen komen. Dus dan moet je kijken hoe je dan met de minste eh, ellende... zou ik haast willen zeggen, aan deze problemen kunt ontsnappen... Ja. Die openheid moet je wel hebben, denk ik. Ja. Iets anders waar we meer geld aan uitgeven dan vroeger... is de hypotheekrenteaftrek. Het is nu 600 miljard. Ik geloof dat het in 1996 no nog rond de 150 miljard was, ongeveer. Ik citeer nu uit mijn hoofd. Uh, ja. Dat doen we dus ook veel meer aan dan vroeger. Geven we veel meer geld aan uit. Nou ja, kijk. Eh, toen, toen ik minister van Financiën was, is een hele tijd geleden is, zoals u weet... Ja. toen wou ik al van de hypotheekrenteaftrek af. U wou er al vanaf toen? Ik wou er al vanaf en het is me toen niet gelukt. En waarom wou u er dus, af? Omdat ik het een. Ik vond het een onverstandige maatregel die. een, een, een, wat, een wat onevenredig gunstig effect had op de huizenprijzen in de, in de markt van toen. Maar ja, u bent zei ja, die zijn toch altijd voor bezitsvorming? Jawel, daar komt ook oorspronkelijk deze hypotheekrente aftrek vandaan. Maar luister eens, eh, tegenwoordig kan je voor n'importe welke hypotheek, eh, het rente aftrekken. Ja. Dat, dat, dat was natuurlijk niet de bedoeling van het eigen woningbezit, zoals het CDA dat voor ogen had. Dat was een sociale maatregel. En deze, dit is geen maatregel. Ja, die is, werkt ook wel sociaal, maar die werkt denk ik wel, soms al heel erg asociaal. Ja, als uh, op het moment dat bijvoorbeeld rijke mensen... veel meer kunnen aftrekken dan arme mensen... omdat ze in een hogere belastingstaal uh, zitten. Ja, dat is dat mensen, mensen die het echt niet zo nodig hebben... toch wel geweldige bedragen zouden kunnen aftrekken. Dat vind ik eerlijk gezegd uit het oogpunt van reële belastingverdeling... over de bevolking, vind ik dat niet verstandig, vind ik dat niet, nee. het niet goed. Dus wat aan doen? Dus wat dan doen? Ja, wat zou er moeten gebeuren? Nou kijk, uh, ik, ik, ik, ik, je moet natuurlijk heel goed uitkijken met de hypotheekrenteaftrek, die hebben we jarenlang gehad. Dat is natuurlijk een element wat een belangrijk onderdeel is... van de vastgoedmarkt. Als je daar wat aan wil doen, dan moet je dat A zorgvuldig... in de publiciteit voorbereiden. En B doen met zo min mogelijk asociale gevolgen. Dus je kunt zeker niet vandaag of morgen plom verloren... even boempads in de hypotheekrenteaftrek ingrijpen. Dat gaat niet. Maar je moet om te beginnen wel eens serieus gaan nadenken... over de manier waarop je geleidelijk aan dat wat minder zou kunnen doen. Ja. En de bereidheid om dat te doen is op dit ogenblik eigenlijk niet aanwezig. Althans, niet bij de heersende bij de en de politici. Nee, laten we eens even gaan luisteren naar wat ze daar tijdens de verkiezingscampagne over zeiden. VVD, CDA en PVV waren toen heel duidelijk. De PVV zegt handen af van de hypotheek aan te Er is rust nodig op de huizenmarkt op dit moment. Is dat een breekpunt? En ik zeg hier in alle duidelijkheid, voor mij is het een breekpunt. Geldt ook voor u. Geeft u de garantie aan de mensen die nu allemaal vanavond thuis te kijken... dat als de VVD gaat regeren, de hypotheekrenteaftrek intact blijft. Gewoon ik een garantie. Kon, ik kom mijn woorden na en ik kies mijn eigen woorden, meneer Westen. Dat zijn niet uw woorden of die woon in Balkenende. Ik kies mijn eigen woorden okay. ja. en ik houd mij aan mijn afspraken. En dat ja. weten mensen van de VVD. Ja, U hoorde achter en volgens Geert Wilde, Jan-Peter Balken, de Frits Wester en Mark Rutte. En Frits Wester die was daar dan niet als uh, politicus, maar als uh, journalist. Um, ze zijn alle drie eigenlijk heel stellig geweest. CDA, VVD ja, en PVV. Ja. Ja, dan zit zeker. je nu een beetje klem, of niet? Ja, zeker. <lacht> heel behoorlijk klem. Ik denk ook eerlijk gezegd dat ze met zulke stellige uitspraken, die natuurlijk wil u nog weer eens geven, lekker worden herhaald en dus lekker worden ingevreden. Ja, maar u vond het ook leuk om ze te horen. <lacht> ik voel, ja, ik dat nou, voelde ik. Ik vond het wel leuk om ze te horen. Ik dacht alleen, ja, als je zo stellig bent... dan kun je ook eigenlijk niet daar meer van af. Dus dan zit je er wel aan vast. En dan maak je het jezelf natuurlijk wel erg moeilijk. Maar ja, soms doen politici dat. Zijn ze met opzet zo stellig... omdat ze dan weten dat ze er niet meer van af kunnen. Ja. Maar ik vind het, ja, voor het land en voor de mensen in het land... weet ik niet of het wel helemaal de juiste aanpak is. Nee, als je, als je een goed politicus bent... zou je op dit moment daar serieus over moeten gaan praten, zegt u? Uh, je zou in ieder geval minstens moet, moeten aankondigen... dat het, dat het hypotheekrenteaftrek een punt is waarover gediscussieerd gaat worden. Wanneer je er dan wat aan, wat, uh, wat aan gaat doen, dat is vers 2. Huh? Uh, ik weet niet of je dat dan morgen moet doen of overmorgen moet doen... maar je moet wel laten blijken aan het publiek dat zo'n heilige huisje, om het dan nou maar eens in die termen te mm -hmm. zeggen... Niet, niet, zo eilig, niet zo ongelooflijk heilig kan blijven. Ja, maar meneer Andriessen, legt u dan eens uit in gewone mensentaal... waarom dat niet houdbaar is? Want er zitten hier allemaal mensen aan tafel. De meesten, <coughs> meesten met eigen huis. Een heleboel mensen luisteren met hun eigen huis. Die worden daar alleen maar heel bang van. Heeft u een, een, een goede uitleg voor ons? Uh, waar, waarvan bedoelt u? Nou, van het afschaffen van die hypotheekrente aftrekken... en waarom dat zo nodig is. <coughs> Nou, ik heb niet gezegd afschaffen, hè? Nou ja, of veranderen. Ik heb, ik heb, ja, maar dat is, maakt een groot verschil, hè? Of je, laat ik zeggen, net welke hypotheekrente aftrekt... of een, alleen maar een, hypotheek, een hypotheekrente die ik zeg, een bepaalde duidelijke sociale uh, achtergrond heeft... dat maakt natuurlijk een heel groot verschil. En je moet gewoon dus <coughs> durven na te gaan denken over de vraag... wat moeten we eigenlijk precies doen... Ja, en dat is nodig omdat het te duur wordt, of waarom? Luister eens, als we onvoldoende mogen, middelen hebben... om onze uitgaven die we gewenst vinden te betalen... dan moeten we kijken, willen we die uitgaven? Willen we die uitgaven wel? Dan moeten we vragen, en hoe betalen we ze dan? Ja. En dan zul je daarvoor de middelen moeten verschaffen. Wat, hoe, hoe, hoe je dat dan ook doet, dat ja. is wens twee. hier. Ja, meneer Andries, er, als u, stel dat u bent weer minister van Financiën. Op welke Weet terreinen zou... U? <laughs> <laughs> dat, is, dat, is, dat is een andere zaak. Maar stel dat u het, u het bent. Op welke terreinen zou u dan investeren om de economie uh, uit de slop te trekken? Ho. Ja, we denken allemaal na, we zijn allemaal en u bent minister geweest, dus u heeft ervaring. U bent ervaringsdeskundig. Ja, ik zeg, ik, ik, ik, ik ben, maar ik ben wel aan de kant gezet. Ja, <lacht> ja u bent weggestuurd. Nou, nee, zelf uh, gegaan, hè? Uh, ik, ik ben niet weggestuurd, maar dat leek je er wel erg op, ja. <lacht> ja. Nee, ik ben dus zelf weggegaan omdat we bepaald beleid niet wilde, wilde voeren. Maar de, de, omdat men dat beleid niet wilde voeren, wist men dus dat men, men zou wegsturen... als ze we dat niet deden. Ja. Dus in die zin was het wel degelijk ook wegsturen. Maar u, maar, heeft, u, ja. heeft, geen, u heeft geen advies aan de huidige minister van Economische Zaken... dit zou je per se moeten doen. Ik zou eerlijk gezegd... erg... Uh, onjuist vinden... om zonder een volledig inzicht... in de hele problematiek... en die heb ik op dit ogenblik niet... Nee. naar sectoren aan te duiden... waar je wel en sectoren waar je niet iets moet doen. Maar ik vind wel dat in een sector als de hypotheek... rente aftrek waar we... naar mijn idee veel te ver gegaan zijn... met de tegemoetkoming voor die rentekosten, dat je daar wel eens een keer serieus over mag gaan nadenken. Ja. Ja. Dan nog even naar de PVV. Uh, Geert Wilders twitterde vanmorgen handen af van hypotheekrenteaftrek. Dat schiet niet echt op hè, als je zo uh, met elkaar het gesprek aangaat. Heeft hij dat vanmorgen nog gedaan? Ja. Ja, ja hij twittert graag, dat weet ik. Ja. Ja. Maar wat betekent dat in politieke zin? Nou, dat betekent dus dat hij, uh, dat hij dan zijn handen van het kabinet zal af zal trekken. Tenminste. Zo kan ik kan het niet anders uit, uitleggen. Dat kan niet anders, want het kabinet gaat er wel degelijk nee. wat aan doen, denkt u? Nou ja, kijk, dan moet het kabinet dus kiezen... tussen ofwel een beleid voeren waarvan zij zelf blijkbaar vinden... dat het zo niet langer kan, ofwel geen beleid meer voeren... in de volstrekte onzekerheid wat er dan gaat gebeuren. Dat is niet zo'n eenvoudige beslissing. En uh, die, ja, die zal iedere politicus voor zichzelf moeten nemen. Ook meneer Wilders moet dat dan, denk ik doen. Zegt u eigenlijk, ga maar verder zonder de PVV? Ja, dat kan als niet. Hè? Want dan, dan heb je geen meerderheid. Je moet, je moet toch wel een, wel een, een redelijk betrouwbare gedoogpartner hebben als je de minderheidskabinet bent, anders dan, uh, je kunt je niet volledig afhankelijk maken van de, de grillen van neeporte welke meerderheid in het parlement. Dat, dat, dat, dat, dat werkt op de duur natuurlijk ook niet. Nee. nee. Okay. Ja, dat betekent dan in feite het einde van dit minderheidskabinet. Ja, en misschien nog wel verkiezingen. Ik weet het niet. Nee, goed, dank voor dit moment. Heel graag gedaan. Er is nieuws over Luik. Ja, want in het centrum van Luik zijn enkele granaten gegooid naar een bushokje... en er zou ook geschoten zijn. Zeker twee mensen kwamen om het leven, onder wie een van de daders. Zeker tien mensen raakten gewond. Niemand van hen zou in levensgevaar zijn. Volgens deze Franstalige verslaggever zijn er mogelijk meer gewonden. Er zijn veel blessés. We praten van een diezijde blessés. We praten ook van een of twee morts. Dat is zeker en zeker. Twee, we weten het niet goed. En palais de justice die dans in het centre de Liège. De verslaggever zegt dat er zeker één dader uit het justitiepaleis is ontsnapt en in de stad rondloopt. De zaak speelt in de buurt van het gerechtsgebouw. Aanvankelijk werd uitgegaan van één dader. Nu wordt gemeld dat er zeker twee zijn, van wie er één op de vlucht is. Maar er zijn ook berichten over nog meer daders, vertelt de verslaggever. On lâché qu'il y aurait deux ou trois personnes, on n'a pas de de de certitude euh, sur le sur le nombre. Euh, deux, je pense que c'est le minimum, puisqu'il y a donc un mort et un qui est encore activement recherché par la police. Euh, maintenant, est-ce qu'il y avait un troisième complice? Ça, pour le moment, en tout cas, je, je ne sais pas le dire. Het incident gebeurde op het drukke Place Saint Lambert in Luik. Daarbij werd een, in de buurt een kerstmarkt gehouden. De verslaggever heeft, verslaggever heeft mensen op straat zien huilen. Hij zegt dat veel mensen schuilen in winkels. Pluget, tout se sont dans dans les magasins et la police oblige les gens à rester dans le magasin parce qu'on croit qu'il y a toujours pour le moment un tireur qui die liège, dus Belgische media melden dat er eerder drie mannen uit het Paleis van Justitie zijn ontsnapt. Maar dat is niet bevestigd. Twee van hen zouden zijn gepakt. Tot zover. En natuurlijk houden we op de hoogte van de ontwikkelingen in Luik. Straks een leugentje om best veel. Wanneer kan dat door de beugel en wanneer niet? Advocaat Jan-Henk van der Velden maakte een liegladder. Maar nu eerst. De Havertong morgen viert Sesamstraat zijn, zijn, zijn 35-jarig bestaan. En u bent al meer dan 25 jaar een van de gezichten van Sesamstraat. Wat herinnert u zich nog van uw eerste optreden? Um, mooi, leuk. Ik was het cadeautje. Want het was 10 uh, jaar oud. En toen uh, was, een het was er een jubileum een. Althans, de uitzending werd al van tevoren gemaakt. Ja. En... Uh, dan moest de, de, hoe noem je dat? de jingle die er gemaakt wordt weet je, om, om te laten zien dat, dat team dat er werkt. Dan had ik namelijk een kapsel van echt een groot afro haar heel hoog. En uh, stond ik uh, in, de weg, hè? in de weg. Zullen we even luisteren? <laughs> Want we hebben een stukje van die uitzending. Het is hier zo druk dat ik werkelijk bijna niks kan zien, Frank. Nee. Kan je niks zien, Tommy? Nee, nee, er staat een, uh, laten we zeggen, nogal stevige mevrouw midden voor me. En uh, die is dus voorgedrongen, eigenlijk. Wat, wat is dat dan voor mevrouw? Ja, dat, dat weet ik ook niet, Frank. Ze heeft uh, allemaal gouden kleren aan, en gouden oorbellen en armbanden en ze rinkelt. Maar ik ken haar niet, Frank. Ik ken haar ook niet, ik ken haar ook mevrouw, niet. Mevrouw! Wilt u even dit ding voor me vasthouden? Ja, Gerda, de haven ook niet mevrouw, dat was u. Oh, ik heb om dit te horen. Nee. Ja hoor. <laughs> dat was uw eerste optreden in Zeestraat. Waarom werd u gevraagd om mee te gaan doen? Weet u dat nog? Uh, nou, ik was van mening dat, ik, uh, dat er eindelijk gerechtigheid gebeurde. Tijdens mijn studie heb ik een essay geschreven over Sesame Street. En ik werd uitgenodigd en ik dacht dat het daarvoor ging. Ja. Terwijl ze al etterlijke keren naar de balie waren gekomen... om te kijken naar een programma welke ik daar deed... Uh, poëzie hardop voor kinderen... En het, het, tijdens dat programma werd ik ontdekt door uh, redactie, de redactie, de toenmalige, toenmalige redactie van Sesamstraat. Ja. En ik wist niet dat ze in de zaal zaten hoor. Het was een programma waarbij ik uh, kinderen hun verhaal deden. Uh, na, doordat ik op de scholen geweest was en een verhaal had verteld, mochten zij daar een gedichtje van ja. maken. Dus u was ook echt aan het werk met kinderen? Ik was aan het en dat werk. Dat was precies kinderen. natuurlijk bij wat dan. u bij deze ja, Straat En, en uh, dat zagen zij en toen dachten ze, nou, wat die mevrouw daar doet, dat lijkt ons wel aardig ja. om in de straat te komen doen. Maar ik had uh, totaal niet begrepen dat ik gevraagd werd als uh, actrice. Ik dacht, ik word gevraagd als deskundige. Als deskundige? was. Dat toch niet het geval. Laat eens even luisteren naar wat u zoal doet in Zeezoomstraat. Zal ik even kijken? Ja, ja. Kijken of het goed is. Kijken of er bloed is. Oh, nee. nee hoor, niks kapot. Oh. Kus je erop. Ja. Kus je erop. Zeg me maar. Al 25 jaar bent u een van de gezichten van Sesamstraat. Dus hele generaties kinderen zijn met u opgegroeid. Ik nou, moet u zeggen, ik ben daar heel erg trots mee. Ja? En aanvankelijk werd ik er verlegen van als iemand uh, schreef in een interview: Boegbeeld van Sesamstraat. Of uh, Het gezicht van Sesamstraat. Ja, daar werd ik wel verlegen van. Maar inmiddels ben ik zover dat ik het ontzettend waardeer. Want ik uh, ben blij dat ik medeopvoeder ben van uh, taal van kinderen in dit land. Inmiddels zelfs moeder. He, en uh, ik weet nog dat mijn dochter uh, in de leeftijd, toen zij in de leeftijd was van twintig, uh, dan riep van mam, mam, kom nou eens kijken. He, Jij hebt toch allemaal opgevoed. Kijk, maar, maar die vandalen plegen. <laughs> ja, <laughs> heb je, dat je wel best welk. gedaan. <laughs> maar u ziet het ja. wel echt als uw taak om op, op te voeden. Het is niet alleen maar vermaak wat u doet bij Seesomstraat. Uh, nee, gelukkig niet. Ik uh, heb niet het idee dat het programma... Uh, Sesamstraat alleen maar voor vermaak is. Het is goed om kinderen spelenderwijs het leven bij te brengen. Mm. En dat is wat wij proberen te doen. En ik geloof dat het ons aardig lukt... Ja. Uh, doordat we ook zelf kijken naar wat we zelf uh, in goed doen... of minder goed doen om dat te herstellen. Het ja. dus ik... mensen hier aan tafel, Piek, je hebt kleinkinderen, je hebt ook kinderen... Ja. Uh, ook opgegroeid met Sesamstraat? Mijn kinderen zijn ook opgegroeid met Sesumstraat, mijn kleinkinderen kijken nog. Ja, en wat hebben ze ervan geleerd? Jezus, ik vind het wel zo'n moeilijke vraag, wat je in het leven leert. Ja. Dat, is, ja, ik weet, dat, dat weet ik niet, maar ik denk wat, wat, wat uh, Gerda Havertong zegt... dat je ja, uh, vrijer en, en, en vrolijker in het leven staat. Ja. Meneer van der Velde, ervaring met zeesomstraat Ja, dat is ook alweer enige jaren geleden met mijn kinderen... maar ja, met name ik herinner me nog maar het alfabet en het tellen... Oh, op ja. een speelse manier, ja, en daar hadden mijn kinderen tel. echt wat aan. Ja. Ja. En dat, dat deden ze hard mee in die tijd. Dus mevrouw Haventon, u bent eigenlijk gewoon een soort uh, moeder van Nederland dan? Maar ik moet u zeggen, ik vind het heerlijk dat ik deze beide heren betrap... dat zij gewoon niet meer kijken. Nu Terwijl ik leer, het een he? programma is voor jong en oud. Ja, Want je is... blijft leren bij CSM maar... Ik ga vanavond kijken. Ja, we gaan het even weer kijken. Laten we eens even naar, luisteren naar 35 jaar geleden, hoe het toen kronk. We hebben een klein fragmentje en ik ben heel benieuwd... of u iets kunt thuisbrengen daarvan. Als je verkouden bent, dan gaat het vanzelf. Dan voel je allemaal kriebels in je neus. Kriebels in je... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Nu zitten al die druppeltjes in je zakdoek. Allemaal druppeltjes snot. Juist. Nog, nog even één keer sluiten. Uh. Enig idee ga je gaan wie dit zijn. Geen idee. Dat zijn uh, de Vlaming is Pino en de Hollander is Tommy. Dat waren toen nog hele andere stemmen. En, en Halaan is Tommy. Ja. Maar ik denk niet dat het onze huidige. Tommy nee, is. Dat zijn, die zijn in de loop van de, van de tijden natuurlijk ook wel veranderd. Er is al veel Nou, we hebben, hebben. Nee, er is geen doorloop. Er is geen doorstroming bij ons. <laughs> de, de, de, de gemiddelde leeftijd is. Uh... 70, zoiets. Ja, ja. <lacht> maar zijn er niet in de loop der ja. van de uh, tijd dingen veranderd? Uh, uh, ja, Uiteraard, er zijn wel dingen veranderd. Er zijn mensen, uh, hebben onze, zijn ons ontvallen. Ja, dat zeker. We hebben een, een, bijvoorbeeld wat we nu heel specifiek hebben... is een prachtig nieuwe decor. Waarbij je uh, veel ruimtelijker met uh, je decor om kan gaan. De, de plekken kan, er is geen vaste plek meer voor de winkel van zien bijvoorbeeld. Uh, de bedden van de kinderen die kunnen overal in een de decor geplaatst. Worden. En dat is natuurlijk ook een, uh, een vorm van ontwikkeling in deze tijd. Kinderen krijgen op een heel andere manier uh, hun slaapkamer te zien. En zo proberen wij dat ook uh, ja. te bereiken. En, en, en wat betreft onderwerpen die besproken worden, zijn er bijvoorbeeld onderwerpen die nu aan bod komen die 25 jaar geleden nog niet besproken werden? Merkt u daar wat van? Nee, ik heb niet. Uh, nee, ik, ben, uh, ik denk dat we wat dat betreft we hebben ongeveer. 32 schrijvers die zich buigen over datgene wat we doen. En het is een zeer gemaleerd gezelschap. En we proberen zoveel en zo vaak mogelijk... de aandacht te plaatsen in die samenleving. Waar kinderen zich thuis moeten voelen. Ja. Want het zijn kinderen die omgaan met volwassenen. En uh, vergis je niet, het leven is een verlengstuk van het kinderleven. Dus uiteindelijk uh, proberen we met datgene wat we doen... Uh, die kinderen tegemoet te komen. Het gemak van een kind... Uh, in stand te houden. Maar betekent dat dan dat de dingen die in de samenleving spelen... en heel, heel erg tot discussie leiden... dat je die op de een of andere manier ook wel weer terug ziet in Zeesongstaat? Ja, want we hebben schrijvers, zei ik daarnet... en sommigen schrijven echt uh, heel gericht op... Uh, ik, ik denk nu heel specifiek aan... Uh, een, een serie verhaaltjes van een jongen die in een flatgebouw woont. En daar andere mensen tegenkomt. En het blijkt gewoon een multicultureel flatgebouw te zijn. Mm -hmm. Net zoals de daar. samenleving. Dat, ja, ja. Precies als de samenleving. Ja. En dat is gewoon heel fijn. En wat betreft u zelf, u bent uh, uh, 65 geworden onlangs. Is dat zo? Bestaat de pensioen? <laughs> ja, Ik heb nou, nou, niks van gemerkt. <laughs> u heeft het niet gevierd. Maar is, is, is er een einde aan, want u zei net, we zijn allemaal 70 plus. Is er een moment dat u zegt, nou niet meer? Of gaat u nog even door? Voor? Ik ga gewoon lekker door. Ja? Ik heb het zo naar mijn zin. Het is zo'n fijn programma. En het, uh, je bent bevoorrecht als je mag werken voor kinderen. Het... Uh, en je fysieke omstandigheid laat het toe. Je geestelijke omstandigheid vooral moet het toelaten. Want je moet ook teksten uit je hoofd eh, ja. leren. Dat <lacht> moet, moet wel lukken. Ja. Dat moet nog uh, kunnen lukken. Uh, dan zie ik geen reden om uh, het, uh, ja, het veld te verlaten. Hm. Ik zou eigenlijk uh, best wel willen zeggen... ja, uh, geef mij nou maar eens een, een kind erbij. Afhankelijk had ik een dubbele rol. Gerda en Peetje. Peetje is nu uh, helemaal... Uh, ja, vol, vol in ornaat mm -hmm. in het programma. Helemaal Surinaams, ja, mooi, ja, uitgedost. Ja, een, een, een vrouw die dat, uh, dat autoritaire gevoel, dat echt opvoeden, dat uh, we gaan niet met onze vinger in de pan, en, maar ook gewoon voor de hele straat kookt en iedereen een beetje uh, ja, grapjes maakt. Dus dat alles komt aan de orde en een, een dergelijk personage vind ik ook heel plezierig om te spelen, omdat je die steeds weer in die samenleving tegenkomt. Ja. Nou, dus we blijven u voorlopig zien in deze Nou, als het maar even kan wel. Graag. Okay. Nou, we gaan graag kijken. Het is uh, half drie geweest, we gaan zo naar het nieuws van half drie... maar we nemen eerst de afscheid van uh, Frans Andriessen... de oud-eurocommissaris, oud-minister van Financiën... met wie we spraken over de hypotheekrenteaftrek. En in dat gesprek zei ik per abuis dat de hypotheekrenteaftrek... 600 miljard bedraagt. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat de schuld 600 miljard bedraagt. Na half drie gaan we verder praten over glashard liegen... en leugentjes om bestwil. Advocaat Jan Henk van der Velde maakte een liegladder. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Marjan Koekoek. Radio 1, het NOS-journaal. In Luik zijn zeker twee doden gevallen toen er granaten werden gegooid naar een bushokje. Tien mensen raakten gewond. Geen van hen is in levensgevaar. Er is sprake van twee of drie gewapende daders. Een van hen zou zijn omgekomen. Belgische media melden dat uit het gerechtsgebouw in de buurt van het Place Saint-Lambert in Luik... criminelen zijn ontsnapt. Zij zouden verantwoordelijk zijn voor het bloedbad.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 Rotterdam ziet niets in het verhogen van de maximumsnelheid bij Overschie. Daar moet nu 80 worden gereden. Minister Schultz wil dat verhogen tot 100. De verantwoordelijk wethouder wijst erop dat de luchtkwaliteit de laatste jaren sterk is verbeterd door het langzamer rijden. Ze wil dat Schultz van haar plannen afziet. Tot zover. AMB verkeersinformatie Er staan files op de Ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag. Voor Westpoort, 2 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorkum voor Lexmond, 2 kilometer. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch... tussen Maden en Knoop het Hooipolder, 5 kilometer. Radio 1, dit is de dag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Gerda Havertong, morgen viert Sesamstraat zijn 35ste verjaardag, advocaat Jan Henk van der Velde, hij schreef een boek over iets wat we allemaal doen en dat is liegen en historicus Fikmeijer. U kunt reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website ditistedag.nu Jan, Jan Henk van der Velde, u bent advocaat en heeft een fascinatie voor liegen. En waar komt jij eigenlijk vandaan? Nou, ik denk eigenlijk dat het begonnen is toen ik uh, vanuit mijn studie mijn eerste getuigenverhoor deed en ik... Uh... Twee getuigen hoorde en ik dacht op het moment: ik, uh, ja, ik heb wel een goede intuïtie, ik, ik kan goed mensen inschatten. En ik kwam eigenlijk tot de vervelende ontdekking: dat er de ene vertelde verhaal A, de andere vertelde verhaal B. Het was volstrekt tegenovergesteld en ik had geen flauw benul meer wie de waarheid zou spreken. Ja, ik dacht: dat zie ik zo. Ik dacht: dat zie ik zo. Ik dacht: ik vertrouw op mijn mensenkennis. En, uh, en dat is de ook... hele carrière zo doorgegaan? Nou, ik, ik heb toch wel een indruk dat ik het wel probeer goed in te schatten... maar dat het inderdaad niet meevalt en dat je er heel goed naast kunt zitten. Dat je gewoon op uh, in, ja, betrouwbare, sympathieke mensen vertrouwt. En dat kan ook in het dagelijks leven, niet alleen in het werk. En dat je daar, uh, ja, daar enorm in kunt vergissen. Maar kunt u het aan ons zien, wie er van ons veel liegt? Nee, dat is nou net het probleem, denk ik, dat dat heel moeilijk te zien is. Ja, gelukkig. Denk wel oh, dat, okay. uh, <laughs> dat kunnen we ook niet door de, de, de mand man man ja, man. man vallen. Nou, ik denk wel, dat noem ik dan uh, liegfactoren. Ik denk wel dat er uh, in algemene zin mensen blijkgeven... over meer moraliteit te beschikken dan anderen. Dus die meer moeite zullen hebben met liegen. Maar dat zie je helaas niet van de buitenkant. Nee, maar waaraan merk je dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, dat, dat kun je zien aan uh, dat het de, de leugen uitkomt. Hè? En, uh, ja, dat, dan is het duidelijk. Dan maar we willen het graag voor die tijd weten. Ja, dat, nou, ik denk dat dat een utopie is. Dat je daar, er zijn prachtige wetenschappers, uh, die psychologen die hebben daar hele mooie onderzoeken over gedaan, gedragswetenschappers... en daar bleek zelfs uiteindelijk dat de psychologen de, nog de, de leugenaars er niet uithaalden... Nee. ondanks hun training. Nou, wat zou een advocaat dan, hè? De advocaat zou dat al zeker niet kunnen, <laughs> nee, dat vind ik helemaal mee eens. U heeft daarom een lichtladder gemaakt, wat is dat? Nou, een lichtladder is eigenlijk dus een indeling van de ernst van leugens. En het leuke van, toen ik erover... ik moest er een, keer, een paar keer een praatje over integriteit houden... En daarvoor, in de voorbereiding daarvoor had ik dat eigenlijk bedacht. Hoe moet je dat nou categoriseren dan als jurist? Hè? Wat is nou ernstig, wat is minder ernstig? En toen bleek er eigenlijk steeds meer leugentjes te zijn die eigenlijk ook best acceptabel zijn. en Sterker nog, er zijn ook een heleboel leugens... die zijn eigenlijk uh, gewoon noodzakelijk of heel erg wenselijk. Noodzakelijk zelfs? Ja, ja. Nou, zijn, uh, soms uh, moet je mensen tegen de te harde waarheid uh, beschermen. Wie bijvoorbeeld? Uh, of op, in bijvoorbeeld, welke situatie? Nou, ik, mijn kinderen zijn nog naar school, maar als hun kinderen een spreekbeurt houden... en die oefenen ze thuis en het gaat nog niet zo heel goed... dan probeer je ze toch moed in te spreken. Het gaat prima, maar je gaat daardoor en dat en dat wat verbeteren... en dan komt het morgen helemaal in orde. Terwijl, terwijl het misschien... eigenlijk een drama was. Nou ja, dat er nog heel wat moest gebeuren, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Dan zegt is het maar, alweer bijna leugenachtig. Ja, ja dat, dat, nou, zo kan je dit ook brengen. Daar zijn we natuurlijk als advocaten in getraind. Ja. Ja. U ja. zegt het zelf. Maar je hebt ook, de, de, bijvoorbeeld, als ik naar uh, mijn vrouw wil verrassen... met een uh, mooi cadeau, dan... En ze, ze, ze, ze verwacht me thuis, dan moet ik misschien toch een smoes vertellen... waarom ik later ben. En dat is eigenlijk een leugen. En dat is een leugen. Maar een ja. hele acceptabel. Een hele acceptabel. En die zit dus ook lager op de liegladder. Ja, want de liegladder die begint met de eerste treden. Dat nou, is als je het echt niet weet, hè? Nee, de waarheid is de begaande grond. Daar kan je natuurlijk ook hele mooie filosofische discussies over houden. Wat de doen we Doe een andere keer. Dan heb je de, de onbedoelde onwaarheid. Dus ja, je, je hebt het verkeerd gezien, je hebt het verkeerd gehoord... of je, hebt je, je herinnert je het verkeerd. Had ja, ik net voor... in het vorige half uur met de hypotheekschuld ja, en die Dat is een, dat is een op, de, op de eerste treden geen echte leugen. Een kleintje. Nou, inderdaad, dan de leugens in andermans belang. Ja, ik gebruik ook wel het voorbeeld van de, de, de patiënt die wakker wordt op de operatietafel... en de chirurg die schrikt zich uh, een hoedje... en uh, die man die vraagt van gaat het goed met me... En die zegt natuurlijk, zegt die chirurg om hem gerust te stellen: het gaat prima. Ja, maar dat vind en... ik al niet zo prettig meer. Ik wil liever weten hoe het dan echt gaat. Nou, omgaan, ik denk, dat, denk op ik. Dat, moment dat je beter achteraf kunt horen dat het, uh, dat het niet zo goed ging op dat moment. Maar voor de paniek die de chirurg op dat moment wil voorkomen, ja, denk ja. ik dat dat een hele plausibele leugen is. Ja, Nou, en dat gaat zo verder. Wat ja, is de ergste leugen? De ergste leugen is gewoon de, de criminele leugen. Uh, noem maar de, de babbeltruc uh, waarbij je bij bejaarden binnenkomt en vervolgens de portemonnee meeneemt. Alleen maar slechte motieven. Alleen maar slechte motieven, Zijf, de motieven die bepalen ja. of iets overlaatst? In de mate van schade. Ja, het is uh, dat dat is een beetje opweken. de combinatie uh, van... Uh, ja, dus op een bepaald moment komt het omslagpunt. Kijk, het leugentje om best wil. Dan kan je nog zeggen, van wiens ja, in, best wil. Maar meestal denken we aan het leugentje om ons eigen best wil. Ja. Als we over de term spreken. Ja, daar is eigenlijk het criterium van... Ja, eigenlijk die ander heeft er niet zoveel last van. Hè, die heeft niet echt veel schade. Hè, als ik zeg als, uh, van, ik zal tegen mevrouw ik zal een boodschap doen. En ik ze zeg heb je er wel aan gedacht? Ja, daar heb ik wel aan gedacht en ik heb het al gedaan, maar eigenlijk denk ik... oh, weet je wat, ik doe het start. <laughs> ja, dat is zo'n bekend smoesje, maar als je daar te vaak op betrapt wordt... dan, dan word je, dan je toch wel onbetrouwbaar, dan ja. moet je toch wel een beetje mee uitkijken. We hebben maar een daarna aantal, kom je met een aantal schades, kom je eigenlijk steeds hoger op te ladder. Ja. We hebben een aantal bekende leugens klaarstaan. Dan gaan we u vragen om ze in te delen. Oké, okay. prima. ja Don't believe them. They are nowhere. This is silly. <laughs> ja, dit was de Irakse propagandaminister mm -hmm. Al-Sahaf. Die wereldberoemd werd tijdens de Tweede Golfoorlog. Wat voor vorm van liegen is dit? Nou ja, ik denk uh, dat dit uh, nou, eigenlijk niet zo heel veel kwaad kan. Uh, <laughs> want iedereen moest enorm lachen. De ambassade... bommen vlogen op zijn oren. Ik denk als je op de liegladder zou moeten kwalificeren, denk ik dat je dat. Nou ja, dat is een leugentje om best wil. Iedereen weet dat hij de waarheid niet spreekt. Maar dat meent u niet. dit is een vertegenwoordiger van de overheid. Die, ja, gaat, die staat ik gewoon denk, te liegen denk, dat ze land ja, nog doet. Maar ik denk dat iedereen zo duidelijk was dat dit, deze man andere motieven had. En dan kom je eigenlijk op mijn liegfactoren... Uh, waarom mensen liegen. U vond niet... deze niet zo erg? Nee, nee. Ik denk dat deze... dat het hier eigenlijk een heel triest verhaal aan de grondslag ligt. Dat deze man puur uit zelfbescherming uh, dus wel moest liegen. Dat kan heel erg uh, zijn. En dat hij uh, uiteindelijk uh, ja, daar zijn eigen keuzes heeft gemaakt om voor zijn eigen hachie te gaan. Maar je zal maar Iren Kees zijn het horen en denken van ik blijf rustig zitten, terwijl het levensgevaarlijk is. Ja, nou goed. Ik denk, dat iedereen, ik denk dat iedereen, dat hij zelf ook met de lachwekkende manier waarop hij het bracht, dat hij zelf doorhad dat niemand hem geloofde. Oké. Okay. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is, die liegen Stimulatoren, dat mensen eigenlijk tot leugens overgaan, ja, bijvoorbeeld uit zelfbescherming. Ja. En hij zal ongetwijfeld lange tijd hebben geprofiteerd van uh, het meelopen met de regering. Maar er is een omslagpunt gekomen, denk ik, dat hij dacht... Uh, nou, ik moet nu uitkijken, want anders uh, wordt het mijn eigen einde. Ja, goed, volgende. Ja, wij weten dat het kabinet wil dat u vice-president van de Raad van State wordt. Uh, oh, maar luister eens. Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raad... Met dezelfde stelligheid beweerde u voor de zomer over benoemingen. U heeft nooit heeft u eerlijk aangegeven dat u dat dus toen al uit uw duim gezogen had. Dus u heeft het nu deze keer waarschijnlijk ook uit uw duim gezogen. Ja, dat was Piet hein Donner in, in uh, een gesprek met de verslaggever van het Radio 1 Journaal. Hij zegt dat de verslaggever liegt en de verslaggever suggereert dat, hij, dat de minister ja. liegt. Ja, ja hier, dit zijn, hier kom je meteen op het hellende vlak. Hè. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, dat er ook een heleboel maatschappelijk aanvaardbare leugens zijn. Ik noem dat dan de derde trede. Waarbij iedereen eigenlijk wel begrijpt dat iemand in bepaalde omstandigheden de waarheid in eigen belang eigenlijk niet helemaal kan vertellen. Als het zou zijn dat het kabinet had besloten dat Donner vicevoorzitter wordt, dan kon hij dat op dat moment niet zeggen? Nee, ik denk dat, dat, uh, dat, dat hij dan zijn eigen glazen zou hebben ingegooid. Ik gebruik ja. ook vaak het voorbeeld als, ik, uh, als, als iemand aan een werknemer vraagt van ben jij aan het solliciteren? dan doet hij er toch echt onverstandig aan. Dan zeggen. ik heb drie brieven uh, gestuurd... maar als, ik, als dat niks wordt, wil ik hier heel graag blijven werken. <lacht> uh, dus dat is een beetje in dezezelfde trant. Dat zijn waar mensen toch van denken, nou, dit zit grens. Maar Donner kan toch ook zeggen van, ik ga daar niks over zeggen? Ja, ja maar dat is vaak, dat leg ik ook in mijn boek uit... Uh, dat op het moment dat je een bepaald geheim kent... en je er niks over wil zeggen, dat dat al zoveelzeggend is... Maar dat, dat, is, zo dat is aan de ander. dan lieg ik tenminste niet. Nee, maar goed, Maar bijvoorbeeld, uh, van als, je, als je aan iemand vraagt, uh, denk je dat ze zwanger... jij weet waarschijnlijk dat ze zwanger is... Ja, en je zegt dan, ik ga daar niks over vertellen. Nou, dan kan iedereen op zijn klompen aanvoelen dat dat wel zo is. Ja, ik vind dus, het wel op de grens, hoor. Ja, nou goed, U dan het praat iedereen, het nog helemaal goed. Nou, ik zeg niet dat ik het goed praat. Ik zeg alleen dat het maatschappelijk uh, vaak wel een, als acceptabel wordt gezien. En dat is meteen ook het verschil. Dat, uh, dat ik denk dat er een heleboel mensen zeggen van... jij bent gewoon aan het liegen, jij zet ons op het verkeerde been... Maar dat uh, mensen die in die positie zitten, dat ze uit zo'n lastige positie willen redden, eigenlijk al gauw gaan glijden en zeggen, ja, maar dit is toch maatschappelijk aanvaardbaar, dus dit moet toch kunnen. Ja, maar dus, als, als, als mensen nou zo eerlijk zijn zoals Thijs nu graag wil, hè, wat, wat gaat er dan fout in de samenleving? Ik denk dat, uh, da, dat Thijs dan de carrière niet maakt die hij zou willen maken. Nou, hij is heel ver gekomen, hoor. Nee, heel veel, <lacht> nee, ja, veel geloven waarschijnlijk ja. volgens ja. mij. Nee, ja. ja. Maar maakt u dan ook een gradatie naar beroepsgroepen? <laughs> uh, je, ja. kunt, en je kunt natuurlijk ook zeggen, kijk, politici, historici, je over die jokken. Van, ja, historici zou ook kunnen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan advocaten. U bent advocaat. Ja. Er, er komt iemand bij u en dan van weet u, die man die deugt niet, die heeft een fout gemaakt. En dat kan iedereen op zijn boerenklompen aanvoelen. En u gaat hem verdedigen. Ja, dat doen wij in het nog niet. Hè? Op een, kijk, wij nou, iedereen, is... kijk, wij zijn geen strafrecht. Daar hebben we het net ja. al even over gehad. Wij, ik, doe, ik ben ondernemersrechtadvocaat. Als bij ons iemand komt en die vertelt... ik heb een uh, lening gekregen van mijn zwager... maar hij heeft gelukkig geen bewijs. Uh, dus ik ga, we gaan lekker ontkennen met z'n allen... Dat, uh, dat, dat, dat, dat ik dat geld nooit heb gehad dan brengen onze gedragsregels met zich mee, en dat doen wij ook. Dat wij zeggen, wij kunnen deze zaak voor u niet behandelen. Als u wil dat ik voor u ga liegen, daar laat ik me niet voor betalen, dat doe ik niet. Dus dat is op zich een hele uh, makkelijke uh, grens die wij kunnen stellen als advocaat. Ja, die kunt u stellen, ja. maar niet al uw collega's stellen die. Nee, maar dat laat ik aan mijn andere collega's ja, ja. over. Maar ik denk dat een heleboel advocaten er wel zo in zitten ja. uh, zoals ik ja. nu aangeef. We hebben nog een paar fragmenten die we graag willen laten horen. Komt er weer één? Mauro heeft de vertrekplicht genegeerd. Zijn advocaat heeft gelogen. Dat belonen we niet met een verblijfsvergunning. Mauro die loog bij zijn asielaanvraag, waarschijnlijk over zijn geboortedatum en zijn achternaam. Mag dat liegen in de hoop dat je asiel krijgt? Nou, ik vind het wel niet. Uh, alleen ik kan het me wel goed voorstellen. En uh, ik denk, uh, ik heb wel eens uh, vertrouwelijk van iemand van de, hoe heet het, IMD gehoord. Uh, dat, uh, dat hij ervan uitging dat zo'n 97% van de asielaanvragen... dat daar keihard in werd gelogen. Oh ja. En het voorbeeld van Hishi Ali is er natuurlijk ook. En dan kom je weer bij de lichtstimulatoren. Als er zoveel op het spel voor je staat... en je moet licht eigenlijk tegen een heel rijk land... Uh, wat, ja, dan is er toch wel een heel grote, een, een grote neiging om dan toch voor jezelf te kiezen en voor jezelf goed te praten. Ik doe het ook niet alleen voor mij, maar ik doe het ook voor mijn kinderen. Je snapt het wel, hè? Ja, ik, ik, ik denk er wel aan mee. Ja, ja, ik, <laughs> ik, ik, ik denk mee. Ik, ik, begrijp dat, ik begrijp dat mensen in de verleiding komen. En ja. uh, ik gebruik het voorbeeld ook een boek. In mijn boek gebruik ik ook het voorbeeld. Ik kreeg twee jaar geleden tegen een auto op een parkeerterrein. En uh, nou, toen deed ik er keurig een briefje onder... En toen reek ik weg, had ik eigenlijk best een goed gevoel bij mezelf. Ja. Ik dacht, nou, ik ben toch eigenlijk wel een eerlijke vent. Eerlijke vent en toen ja. dacht ik, nou als je nou een bijstandsmoeder bent... die de, van die no claim de, de contributie van haar kinderen niet meer kan betalen... en dan denkt, oh die leasebak stond ook te dichtbij me ook nog. Nou dan moet je veel sterker in je schoenen staan... Ja. om op dat moment eerlijk te blijven. Ik zeg niet dat het goed te praten is, maar het doet het wel, wel een begrijpelijke Het ja. kan, kan er wel in komen. Ik vind het. Je moet er mee uitkijken om er te makkelijk over te oordelen. Ja. Gerda, hoe luister jij ernaar? Ja, weet je, het... Het blijft altijd even moeilijk. Wanneer, als je het vermoeden hebt dat iemand liegt. het woord vind ik al, al heel naar. Uh, dan ben ik al genegen om direct te zeggen. maar volgens mij is dat niet de waarheid. Hm. En nu, um, de codes in Nederland. En de, en de vaardigheden van Nederland. heb ik me opgedaan in die 45 jaar, 46 jaar dat ik er woon. Dan gebruikt men, als je het gevoel hebt dat het niet de waarheid is... dan zeggen ze, nee, dat is, dat is bezijdens de waarheid. Dat is een smoesje, hmm. dat, dat moet kunnen. Klinkt vriendelijker dan liegen. Het klinkt, ja, ja. Het, is, uh, het is dan even anders. Maar in mijn situatie van uh, dicht bij het kind zijn... wil ik altijd proberen om zo dicht mogelijk Kijk. bij de ja, waar waarheid Nee, daar nee, ben ik ook helemaal mee eens. Ja, Omdat je kan het je zeggen, die ja. kunt u in uw zak staan, ja, ja. Jan-Henk van der Velden. Ik denk niet dat als u het boek leest, dat u mij een grote leugenaar... Nee, van de, nee dat, dat zou ik het niet durven zeggen. Daarvan, uh. En het boek waar u het over heeft is Iedereen Liegt, maar ik niet. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Olá também, que, que se curpi que se curpi nutri dinha, tra o ídolo que para você O quer ele diele, que está. Vamos, lhe, agora é só maternidade. O quer ele Cabo está o tinguiçal Vamos à literalidade Agora é só maternidade És menininha de hoje em dia cada assim de covardia Vou fazer escoladeira Esta é de mal me brincadeira És menininha de hoje em dia cada assim de covardia Vou fazer escoladeira Este é mal me brincadeira O que é brincadeira Vou ele é que Cabo está o está o Vamos à linternidade, agora é só maternidade. O bem-sindo e ele é que dá. É o o e Vamos estar aqui em guisar. Vamos à linternidade. Cesaria Evora met Nutridinja Afgelopen vrijdag bood de Nederlandse regering de nabestaanden van het bloedbad van Ragava de excuses aan. En voor meer opzienbarende excuses stappen wij met Vic Meijer in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar reizen wij terug, Vic? De winter van 1077. Die zei er sorry in 1077. In 1077 zei keizer Hendrik IV die zei sorry tegen Paus Gregorius II. Er was in Duitsland en in het Romeinse Rijk... was er een enorme discussie ontstaan. Wie moest de bischoppen benoemen? Moest de paus dat doen? Of moest de wereldlijke macht dat doen? En Hendrik IV dacht dat hij om Paus Gregorius... makkelijk heen uh, kon komen. Hij wilde hem afzetten, maar Paus Gregorius gaf geen sugar. En Paus Gregorius die excommuniceerde... Hendrik IV. En dat betekende dat Hendrik IV problemen had, want allerlei machtige bischoppen in Duitsland die keerden zich tegen hem. En toen moest Hendrik IV midden in de winter van 76-77 de moeilijke tocht maken over de Alpen naar Canossa in Noord-Italië. En daar ging hij drie dagen in de kou wachten totdat hij zijn boete gedaan had. Ja, Fik, moet je even onderbreken, want er is weer nieuws. In het centrum van Luik zijn granaten naar een bushokje gegooid... en daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Verslaggever Filip Heymans van de VRT is in Luik. Uh, meneer Heymans, hoe is de situatie op dit moment? Het centrum van Luik is nog altijd afgesloten. De politie houdt iedereen nog op een afstand. Uh, het is moeilijk nog altijd om zicht te krijgen op de situatie... want er voorlopig weinig uitleg wordt gegeven. Maar er is toch sprake van minstens één dader die uh, om het leven zou zijn gekomen, of die nog handlangers had, dat weten we op dit ogenblik niet zeker. Er is sprake van uh, nog een handlanger die op de vlucht zou zijn, maar dat is nog niet officieel bevestigd. En uh, ja, behalve die daden zou er mogelijk nog een dodelijk slachtoffer zijn en toch uh, tien of, uh, of enkele tientallen zelfs gewonden. Ja, is er een idee van de achtergrond? Want ik, we hebben ook gehoord dat er een ontsnappingspoging was uit het gerechtsgebouw in Luik. Dat is een van de verhalen die hier circuleren. Ja, de burgemeester van Luik zou dat ook bevestigd hebben. Dat het zou gaan om een poging om gevangenen te bevrijden. Want het gerechtshof van Luik ligt op dat plein waar die aanslag heeft plaatsgevonden. Maar we wachten ook nog op officiële bevestiging daarvan. Oké, okay, Filip Heijmans van de VRT, dankjewel voor dit moment. Graag gedaan. We praten verder met Vic Meijer over het aanbieden van excuses. En dat doen we natuurlijk vanwege de excuses die Nederland afgelopen vrijdag aanbood aan de nabestaanden van het bloedbad in Rawagader. Vic, je had het net uh, over Hendrik IV die de excuses aanbood aan Paus Gregorius. Hij ging uh, drie dagen buiten staan. Hij stond drie dagen in de kou en toen werd hij binnen gelaten en toen kreeg hij dus vergiffenis voor datgene wat hij had misdaan. Dat was vrij ja, radicaal dus? Ja, we noemen zomaar. dat de investituurstrijd... waarin het dus ging over het verlenen van ambten... of de kerk dat deed of de staat mocht dat ja. doen. En dat was dus vrij radicaal. Ja. En dat is een van de meest beroemde zinnen geworden. Want hij ging naar Canossa en dat Bismarck... toen hij op een gegeven moment ook geacht werd excuus te maken... toen zei hij, naar Canossa zullen we niet gaan. Met andere woorden, het is een gelouterde uitspraak geworden... de gang naar Canossa maken. En dat is, denk ik een van de belangrijkste keren uh, dat er sorry is gezegd. En daarna in de geschiedenis is dat daar altijd bij gebleven. Maar de laatste vijftig jaar is het echt gekomen... ik zou bijna zeggen, wordt het breder uitgewerkt... als een soort wie goed dus, dus nu wordt er weer meer sorry gezegd? Ja, er wordt veel meer sorry gezegd. En er worden ook allerlei uh, gegevens aan verbonden. He. De Duitsers hebben na de Tweede Wereldoorlog in 1952... heeft Adenauer met de staat Israël een overeenstemming bereikt... over het schenken van 3 miljard schadevergoeding aan de staat... en aan Joodse organisatie nog eens 450 miljoen. En met de, laatste, de laatste jaren krijgen, komen we bijna te leven in een soort excuuscultuur. We hadden het net over een leugentje... maar nu moet voor ieder leugentje ook bijna excuus worden gezegd. Ik wil van jou excuus hebben. Het excuusfenomeen... Uh, dat draait op volle toeren. Zo even luisteren naar de Nederlandse ambassadeur De Zwaan. die afgelopen vrijdag het als volgt zei in het, uh, in het Bahasa Indonesia in uh, Rawagede. Saya, ja, Atas Nama Belanda memohon Maaf. Hij zei namens de Nederlandse regering: bied ik mijn excuses aan. Jij zei de afgelopen vijftig jaar: zie je dat op vrij grote schaal gebeuren. Ook dat landen excuses aanbieden voor dingen uit het verleden? Ja, en het gaat nu ook. Heel ver, want dit probleem kende men natuurlijk. Men heeft het in 1946, in 1947 al een beetje uit de publiciteit gehaald. En nu, die schadevergoeding komt natuurlijk heel laat. Ik bedoel, ik zag op de televisie de, de, de grootmoeders... Die, Hele oude vrouwtjes. Die, ...die dat gekregen hebben, die misschien nog een enige korte tijd... ...daarvan kunnen genieten, maar dat is heel laat. En ja, het is vooral het is vooral het excuses maken. Maar of het veel inhoud heeft nog, ja, ik weet het niet, zo laat. Zoals... Ja, men wil nu, het, het is in, in de laatste jaren natuurlijk ook gekomen. We hebben het gezien Zuid-Afrika om het apartheidsbeleid. Nou, dat kan ik me. Ook levendig kan ik me dat ook voorstellen. Je hebt het gezien bij Black Sunday. Je hebt het gezien Ierland. in. Ja. Ierland. Maar wat heeft het niet ook een hele belangrijke functie? Want jij zegt van well, ja, ik weet niet of mensen er veel aan hebben, maar dan kan het misschien toch voor verwerking? Van ja, voor verwerking. Maar je, we moeten ook uit gaan kijken. Dat we het niet voor, voor alles gaan doen. Dat we niet voor alles. Uh, een excuus moeten gaan maken. Ik bedoel, uh, uh, moeten wij nu nog excuses vragen aan Spanje... voor wat er in de 80-jarige Oorlog is geweest? Of wat Napoleon in ons land heeft aangericht? Of ja. misschien uh, aan Suriname, mevrouw. Ja, aan Suriname, over die slavernij. de slavernij. Zou je zou we dat, zou nee, we dat maar, willen? Daar is iedereen ja. van overtuigd dat dat slecht is geweest. Maar moet dat dan nog, nog een keer openbaar... het boetekleed worden aangetrokken ala la Hendrik IV? En nou, ik denk Waarom? niet dat we in die sfeer van Allah-Hendrik IV zouden hoeven te denken. Ik denk dat we moeten ervoor moeten zorgen dat we onze geschiedenis kennen. En het is niet alleen mijn geschiedenis, het is ook een geschiedenis van Nederland. En dat gegeven is heel belangrijk. Ken je geschiedenis, weet wie je bent. Maar daar ben ik en goed. op basis daarvan kun je ervoor zorgen dat er in een omstandigheid... Excuses worden aangeboden. Nou. En in, in, in, in uh, het, het Nederlandse slavernijverleden het wat dit, dit uh, onderwerp heel erg uh, ja. op de agenda heeft... zegt zelfs, wij moeten ervoor zorgen dat we erover praten met onze kinderen. Ja. Dat ze dat weten. En die excuses, die zijn dan inherent daaraan. Ja, volgens ja. mij is, moet je niet excuses maken zozeer. Je moet volgens mij de jeugd echt opvoeden in dat slavernijverleden. En dan kun je dus gewoon aangeven dat het fout is. En dat er een slavernijmonument komt. Vind ik allemaal prima. Dat vind ik ook wel. Maar om nou na, na 200 jaar excuses te gaan maken. Aan wie? Wie moet excuses maken? En we maken het aan elkaar. Ja, maar dan want, krijg je daar het, gaat het om. Want dat... wij leven in het nu en kennen ja, ons geschiedenis. Nee, van maar die toen geschiedenis moet niet. Die geschiedenis moet, moet naar boven komen. Er moeten dus allerlei getallen komen. En die zijn er ook allemaal. Die ja. zijn bekend. En niemand ja, maar... zal op dit moment meer betwisten dat de slavernij. Uh, niet slecht geweest. Dat is dat niemand het, dat het zeer vernietigend is. Oh, is. is. Maar deze discussie gaan we en, nu ik, niet voeren, want daar hebben we geen tijd Maar daar gaat het om een revue. Maar geschiedenis kennen, dat is belangrijk. Dat is eigenlijk de conclusie die je, die je trekt. En uh, of we dan wel of niet excuses moeten aanbieden, dat Ja, nog is één ding. Er is nee, een... nee, dat is het. Want anders moeten we zometeen sorry zeggen tegen de dichter... omdat je niet in de uitzending <laughs> komt. Dichter, dichter bij de dag is vandaag Tim Partij. Tim, goedemiddag. Kom er maar in. Goedemiddag, Thijs. Ga je gang. Het gedicht heet Laat ons deze leugen... Zo vallen onze kinderen in slaap. Terwijl premiers in vier jaar tijd vergrijzen, blijft Pino blauw. Leest meneer Aert het nieuws van papier. Bestaat de crisis in winkel uit de vraag of de potjes wel recht staan. En blijft Tommy meneer Aert voor de gek houden. Ook al zijn de kleuters van toen de meneeren van nu. Tot die dag in december toen Wouter Bos via het scherm Sesamstraat binnenstapte met zijn granaten. Hij negeerde Pino, smeerde meneer Aard mobiel internet aan... praatte op scene in over haar pensioen... en zette Tommy keihard in de hoek. Wouter, Wouter, laat ons deze leugen. Ja, nou moet Tim Parijs weer sorry zeggen tegen Wouter waarschijnlijk later. Maar dat zien we nog wel. Tim, dank voor je gedicht. Ja. We zetten hem op onze website, Dit is de dag .nu. Ja, We bedanken onze gasten Gerda Havertong, Jan-Henk van der Velde en Fik Meijer. Hier kan je zo zien dat hij het in zijn jas steekt. Hij gaat hier al stoer doen, dan gaat hij even wat vragen of iets leuks doen. Maar wacht even, dan moet je hier kijken. Hij heeft een mooie parfum gepakt. Zag je het? En nou is het weggestopt. Ja. ja, zie je nu? Ja, ja Europese bendes die hier winkeldiefstallen plegen en dan weer snel weer over de grens verdwijnen? Dat is een plaag voor de detailhandel, maar hoe maak je daar een einde aan? Daarover meer na drie uur, na het nieuws. Tot zo.